Een reeks bomaanslagen en zelfmoordaanslagen in Irak heeft de afgelopen dag aan meer dan 70 mensen het leven gekost. De dag begon met gecoördineerde aanslagen op markten ten noordoosten van Baghdad. In de avond waren vooral politieposten in Mosul doelwit van terroristen. Vermoed wordt dat de soenitische terreurorganisatie de islamitische staat Irak achter het geweld van vandaag zit. Gevreesd wordt dat het sectarische geweld niet meer kan worden beëindigd en dat Irak afglijdt naar een burgeroorlog.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 Een 37-jarige lerares uit Kuwait moet 11 jaar de cel in... omdat ze in een tweet de emir van het land beledigde... en opriep tot een revolutie. De emir van Kuwait is volgens de grondwet van het land onschendbaar. en Daarom wordt de oproep tot een de lerares zwaar aangerekend. De vrouw kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Zij houdt vol dat haar mobiele telefoon was gehackt... en dat iemand anders haar account heeft overgenomen om de tweet te versturen.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 En dan het weer. Vannacht kan het in het binnenland nevelig of mistig worden. Morgen in het oosten en zuiden volop zon. In het noordwesten nog wat wolkenvelden. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom... De stichting Beelden op de, Mer, op de Berg maakte al tien jaar tentoonstellingen... op een fantastische plek in Wageningen, het Belmonte Arboretum. Dat behoorde tot de universiteit van Wageningen, maar dat is afgestoten. Um, maar die bomentuin is een plek, echt een plek om te exposeren. En Ik ben er vanavond even gaan kijken, want er wordt een tentoonstelling voorbereid... die deze week opengaat, de Resource geheten. Bij de ingang waren nog studenten bezig van de universiteit. Die waren zich aan het schminken en het zag er heel plastic uit die mensjes. Later, terwijl ik me liet rondleiden... sprak een oudere man ons aan... die zich zorgen maakte. Het park verloedert, zegt hij. Ik word ouder. Voor alles, voor dingen en dieren... wordt beter gezorgd dan voor oudere mensen. Verderop waren ook nog... Uh, mannen en vrouwen bezig... om te gaan hardlopen. Als iemand van hen... op een fluitje blies. En daarachter lag het zicht op de Rijn... die buiten zijn oevers is getreden. Prachtig beeld... De uiterwaarde volgelopen. Een vertrouwd gezicht, maar niet in juni. Natuur? Natuur. Te midden van dit alles, natuur aan de ene kant, wetenschap aan de andere kant, hebben de kunstenaars hun tentjes opgeslagen. Zoals Koen van Mechelen. Voor hem is het begonnen met de kip. Of het ei, daar wil ik vanaf wezen. Het is het verhaal van het kip en de ei. Vanaf dat simpele begin waaiert het uit, zijn ideeën in een soort verleidelijke complexiteit. Maar hoe belangrijk is dat begin? Moet je trouw blijven aan de kenmerken van de bron, de oorsprong? Authentiek willen zijn? Hoeveel manipulatie verdraagt de mens? Vragen die aan de orde komen in zo'n openlucht- en toonstelling resource. Hartelijk welkom, Koen van Mechelen. Hi. Ben jij authentiek? Ja. Oh, ben ik authentiek? Ik ben, een, ik ben een product van een verzameling van generaties. En uh, als je authenticiteit zou moeten beschrijven, denk ik dat het altijd een, een, een, een soort van uh, samenvoegen is. Dus, dus als men denkt dat authenticiteit autonoom zou zijn, dan denk ik dat we verkeerd bezig zijn. Authenticiteit staat altijd tot verbinding tot, tot de anderen, volgens mij. Um Terwijl dat, dat is niet wat, je, wat de meeste mensen denken, associëren met authenticiteit. Nee, dan, nee. Denk je, dan ben je van jezelf. Ja, mensen, mensen uh, uh, associëren authenticiteit altijd iets van, van, van helemaal apart. Ja. Maar authenticiteit wordt gevormd door de tijd. En iedere keer wordt authenticiteit volgens mij... op een hele andere en nieuwe manier gedefinieerd. En dan moet je, ik denk dat je dat moet durven toegeven... Um, van het moment... Van het moment denk ik dat, uh, dat wij als mensen in de wereld staan... ...en dat wij proberen onze weg te banen door die wereld... ...zijn we een aantal dingen beginnen te, te manipuleren. En ik denk dat de echte authenticiteit komt... ...op het moment dat iets gaat muteren. Oh ja. en, uh, maar, maar mutaties ontstaan dan uit vormen van manipulaties. Als we zeggen dat, dat de horizontale lijnen waarop we leven... ...dat dat zou... Uh, gemanipuleerd zijn. Spontaan daaruit komt een soort van mutatie. En dat is volgens mij altijd iets... wat te maken heeft met een ontmoeting. Een kruispunt waarop dat je iets tegenkomt... waar dat je zegt, kijk, hier heb ik nooit... geen enkele rekening mee kunnen houden. Dat is volgens mij een soort een vorm van authenticiteit. En dat is een soort verticale groei... die, die je beleeft. Maar is het... Uh, oh en dan toch de antwoord op de vraag, ben jij authentiek? Leef jij zo dat je voortdurend je laat verrijken in de ontmoeting ja. met andere mensen? Andere... Ik denk, als kunstenaar kun je niet, kun je niet anders. Uh, je, bent, je bent een mutatie van jezelf. En de anderen. En je kijkt naar je eigen werk alsof je het nooit gemaakt hebt. En... Dat noem ik ook op dat moment kennis. Want als je, als je dat niet hebt, dan is het geen kennis. Dan is het eigenlijk pure manipulatie. En dan heb je iets gemaakt, terwijl dat een echt werk je gegeven wordt. Vandaar dat ik ook, ook zeg dat het die combinaties in zich moet dragen. En dan zeg je, oké, okay, ja, hier heb ik geen rekening mee gehouden. Dat had ik nooit gezien. Maar dit is... Iets anders geef mij dat. Ja, huh? Dat is wel een heel nederig of een nederiger opvatting over het kunstenaarschap. Hè? Als jij zegt je maakt dingen, maar wat je maakt is nooit helemaal van mij. Maar dat zeg jij? Ja, maar dat denk ik ook dat dat zo moet zijn. Um, daar, ik, ik, zie dat, ik zie dat als een, als een, als een zeer positieve spanning. Um, want als je, als je geboren wordt hè, en je, je, je, je begint je als individu te ontwikkelen, dan ben je eigenlijk bezig met die individuele ontwikkeling... om als, als, als kind uh, uh, jezelf te kunnen handhaven in de, in de wereld. Maar het wordt pas interessant wanneer dat je naar de anderen kunt gaan kijken. En dat noem ik dan uh, eigenlijk je individu voor een stuk verlaten... en de interesse tonen voor dat andere. Maar dat, kan, dat andere kan de wereld zijn natuurlijk. En als die twee spanningen zich met elkaar... Met elkaar verbinden, ja, dan komt er iets totaal universeel waar je nooit geen rekening mee kunt houden. En dat is eigenlijk, volgens mij, kunst. Dat als dat binnentreedt in u, dan, dan heb je je individu overstegen. Goed. Dat is ook meteen, vanaf het begin, Koen van Mechelen. Echt de wereld een beetje op zijn kop. Althans, nee, dat is, dat is niet op zijn kop, maar anders dan je verwacht. Dat is mooi. Ja, ik denk dat dat. Um... Ik denk dat, dat dat de regels zijn waar, waar je als kunstenaar mee leeft. Want als ja. dat niet gebeurt, ja, dan is het toch wel een, een, een, een vuilbak van eigen frustraties. Waar niemand eigenlijk iets aan heeft. Ofwel een happy few. Ja. En als het, als het dan uh, te actief wordt, uh, dan, dan, dan kun je toch beter naar het journaal gaan kijken. Het, het, het moet een soort magie in zich dragen waar dat je zelf door verrast wordt. Of niet? Ja. Ik denk het ook. Vind jij overigens authenticiteit een belangrijk begrip? Is dat iets waar je zo'n tentoonstelling uh, van beelden op de berg in Wageningen resource in die prachtige tuin, mm. die bomen tuin, die oude dat oude arboretum Belmonte dat heet trouwens, dat ook letterlijk mooie berg trouwens ja. van um, Die tentoonstelling stelt dat expliciet in de orde. Hè? Aan de ene kant authenticiteit als begrip en aan de andere kant manipulatie tot aan genetische manipulatie of wat voor soort culturele manipulatie ook. Is het een wezenlijk begrip, vind jij? Actueel, vandaag de dag? Of ja, u... ik vind dat wel. Ja, ik, ik vind, uh, als, je, als je zegt authenticiteit en manipulatie... als je dat durft uh, in, in één zin plaatsen... Als een, uh, als een tentoonstellingsonderwerp... dan vind ik dat zeer gedurfd. Omdat uh, we inderdaad moeten terug durven kijken naar wat authentiek is. We hebben daar ook een debat over gehad uh, aan de universiteit in Wageningen. En ik, vond dat heel, um, um, ik, ik vind dat heel verrijkend om daar te durven over denken. Um, we, moeten, we moeten durven nieuwe definities geven. En we zitten iedere keer in een soort van, van tijd waarop dat we alles moeten her, herdefiniëren. Want, want uh, we worden geconfronteerd dat wij als mensen... Um, voor een stuk de wereld waarschijnlijk veel te ver gemanipuleerd hebben, mm. dat we terug de balans moeten kunnen vinden tussen onze natuur en onze cultuur. Uh, we zien het om ons heen gebeuren. We zitten nu, en ik denk echt, uh, ik ben hoopvol, hè? want ik, uh, mm. ik, ik denk dat er een generatie aankomt die, die ondervindt wat er gebeurd is. En dat er een generatie gaat aankomen... die, die, die nu geconfronteerd wordt met het feit... Dat, dat onze natuur aangevallen wordt. En dat de natuur zich, zich op een of andere manier... opnieuw gaat herstellen. Maar dat wij stappen moeten ondernemen... om die te gaan herstellen. Hmm. En, uh, en dat stelt mij hoopvol dat, dat we dat voelen. Want zolang je het niet voelt... gebeurt er eigenlijk weinig. Je kunt het zeggen... Je realiseren, maar dat is niet genoeg. Ja. Je moet gedreven worden. Je moet gedreven worden om ja. het te kunnen doen. Ja. Ja. Zegt Koen van Mechelen, uh, beeldend kunstenaar uit uh, België. Um, zijn materiaal, ja, dat is de kip. Hmm. En dat maakt hem wel heel speciaal. Hij heeft er een paar duizend zelf. Die houdt hij op acht farms verspreid over de hele wereld... Er zijn 7 miljard mensen op deze aardbol, maar 7 keer 7 miljard kippen op de wereld. Uh, Koen is uh, wereldvermaard. heeft ongelooflijk veel geëxposeerd. Ik bedoel, hij vertelde me net wa waar hij nu vandaan komt de afgelopen twee weken en waar hij naartoe gaat. Nou, dat, dan, dan, dan stuitte je over deze aardbol. Uh, talloze malen gelauwerd. Eén installatie staat nu op de Wageningse Berg. En op zijn website krijgt u een indruk. Uh, hij is 48 jaar oud. Jij laat in deze tentoonstelling... twee kippen zien. Hmm. In een vogelkooi. Waar je als, als toeschouwer in het park... Door de, door, je loopt als het ware door de kooi heen. En toen ik er was, zaten ze bovenin. Ik probeerde contact te krijgen met ze. De mannetje, de vrouwtje, zaten hmm. heel rustig. En even zat er eentje naar mij te kijken. Ik stond beneden, twee, drie meter beneden... En ik dacht echt, maar dat kan mijn verbeelding zijn, van ja, hij kijkt naar mij. Hij ziet mij. Is dat mijn verbeelding? Ja, dat is uw verbeelding, maar, maar ik denk dat we allemaal naar elkaar kijken. En uh, ik denk dat alles met elkaar in verbinding staat. Want een van mijn grote vragen is altijd geweest, uh, wie is naar wie gekomen? Um, en wat, wat bedoel je daarmee? Ja, dat bedoel ik mee. Dat, dat, wil, ik, dat wil ik graag uitleggen. Uh, als ik er straks vertelde over, over individueel denken... Dan, dan heb ik mij als, als, als kind afgevraagd... Uh, ben ik naar de kip gekomen of is de kip naar mij ge gekomen? Als je die vraag universeel maakt... dan kun je je afvragen... wie is de kip naar de mens gekomen of is de mens naar de kip gegaan? En dat is een geweldig moeilijke vraag. Omdat het gaat over domesticatie. En deze vraag heeft mij een aantal jaren geleden... mijn uh, um, dokter honoris causa opgeleverd... aan de Universiteit voor Geneeskunde. Omdat het effectief de kip is die de mens gezocht heeft. En als de kip de mens gezocht heeft... en we praten over domesticatie... dan moeten we toch nadenken over... Hoe dat uh, symbioses in elkaar zitten. En waar dat onze rol als mens is. En hoe dat wij staan in die wereld. En, um, dus wij worden meegedreven door allerlei organismen. En um, ik denk dat ieder organisme op zoek is naar een ander organisme om te overleven. En in mijn geval kan ik dat nu vertellen met, met de kip, maar er komt. Eigenlijk maar omdat die kip een van de meest gedomesticeerde dieren ter wereld is. En dat het succes van de kip gelinkt is aan de mens... en dat de mens de kip mee op sleep, sleeptouw genomen heeft over heel de wereld. En die vraag je je af. Um, hoe zit overleven in elkaar? Hè? Als je ziet wat voor een bron van, van, van alleen nog maar van voedsel... Maar ook van, van andere dingen, van medicaties. Dat, dat, dat een kip is. En als, als wij er dan maar heel snel overheen stappen... als zijnde een banaal dier... Ik denk dat het tijd wordt dat we uh, opnieuw naar zo'n dier kunnen gaan kijken. En als je dat binnen de kunst haalt en je zet dat op een soort sokkel... en je kunt daarnaar kijken en daar wordt bio- en culturele diversiteit aan verbonden... als een soort nieuwe metafoor... ik, ik, denk, ik denk dat dat belangrijk is ja. voor de toekomst. Precies. Um, die, die, die biodiversiteit en culturele diversiteit... Die, laat ik nu even liggen, want die komt nog terug. Want mm. dat is eigenlijk wat jij wil laten zien. Wat mm -hmm. je wil laten bloeien, die diversiteit. Maar toch nog even terug naar die, naar die bron, die kippen ja. zelf. Want het, die twee die daar dus in Wageningen zitten... in hun vogelkooi, dat zijn... Dat zijn de oudste kippen die er zijn. Wel, de twee die daar zitten... en omdat het een, natuurlijk een tentoonstelling is over authenticiteit... dit zijn de uh, twee oerkippen. Dat zijn, dat zijn de Red Jungle Falls. Dat, uh, het rode kamhoen dat leeft aan de voet van de Himalaya. Uh, zij zijn de oorzaak van alle kippen die wij in de wereld uh, <laughs> tegenkomen. En, Want daar is het begonnen. Er is en, een tijd geweest dat er alleen nog maar aan de voet van de Himalaya kippen waren. Ja, daar, daar is het eigenlijk begonnen. En zij hebben hun biotoop verlaten... om een stap in de wereld te gaan zetten... verbonden aan de mens. En als je dat beestje gaat bekijken... dat is eigenlijk maar een heel klein dier. Het ja. zijn er twee. Ze zijn ook nog monogaam. Dus je zou nog kunnen zeggen dat het adem en eva is... van, van het, van het ja. hele Zo Zover wil ik wel gaan. Dat vind en, ik wel een mooi idee. Ja, en... Ik wil ze eigenlijk laten, laten kijken. Ik wil laten zien... dat, dat, dat de oorsprong... van, van datgene... wat dat wij altijd maar tegenkomen... en ook nog banaal vinden... Ja. Hè, want we hebben het... Uh, uh, overal in de supermarkt liggen... Ja, dat, dat, dat die oorsprong... verder weg ligt... van waar wij denken. Want... Het gekke is bijvoorbeeld als we praten over, over, over uh, kippen uit eigen streek. Ja, kippen zijn niet uit eigen streek. Kippen komen van, van elders. Dus de authenticiteit ligt aan de andere kant van de wereld. Ja. Maar nou, toch, Koen van Mechelen, je, zei, je had het net over die ontmoetingen en mm -hmm. het muteren. Mm -hmm dat daar uiteindelijk in die processen vind je schoonheid en kunst... en, en misschien wel de mens vindt dat iets. Waarom is het dan toch zo belangrijk voor jou om terug te gaan naar een bron? Want daarvan heb je net gezegd, ja, die bron... dat, dat, dat lijkt zuiver, mm -hmm. maar dat bestaat helemaal, helemaal niet. Want het, het, het, het, in, in die voortdurende transformatieprocessen... die door de ontmoeting met anderen en andere culturen en andere mensen op gang komt... daar ligt het. Dus waarom is voor jou dan toch die bron aan de voet van de Himalaya zo belangrijk? Wel, ik denk dat je altijd moet kunnen terugrefereren naar een bepaalde bron. Ik denk dat het belangrijk is ook om te weten. Hè? Dat, is ook, dat is ook een vorm van kennis. En ik, ik denk als je, um, als, je, als je stappen kunt terugzetten... dat je stappen vooruit kunt gaan. Um, als, we daar, als we daar soms helemaal los van komen... Um, dan, dan hoe, hoe moet ik dat zeggen? In een, in een, in een hele patroon... Van, van, van vooruitgang kun je een aantal dingen verloren zijn. Door terug te gaan kun je vooruit gaan en, de, en, en bepaalde dingen terugnemen. Als ik deze kooi geplaatst heb, dan, dan staat die kooi haaks op het pad waarop dat we wandelen. Met andere woorden, je, als je gewoon recht doorgaat, dan ga je niet door kunnen gaan. Dus je moet een kleine knikbeweging maken om door die kooi te kunnen gaan. Alleen om dat, door dat te doen... kijk je eventjes naar het punt waar dat je moet zijn. Namelijk naar die twee kippen die daar heel vredig zitten... in een biotoop, want ik heb een soort van jungle gemaakt... die daar eigenlijk ook niet thuis hoort. Maar juist doordat ze haak staan op hetgeen wat wij als mens organiseren... Ja, krijg je, word je verstoord in je dagelijks patroon. En kun je volgens mij iets nieuws creëren. Ben je trouwens zelf eens kijken daar aan de voet van de Himalaya? Ja, ik doe alle uh, twee tot drie jaar doe ik expedities daar naartoe. Om te gaan kijken hoe dat hier leeft. Dat is een van de redenen waarom ik vastgesteld heb dat het de kip moest geweest zijn die de mens gezocht heeft. Want die kip leeft. ...op de grens tussen de bewoonde wereld en de jungle. Dus ik heb me die vraag daar bewust gesteld. Dus door terug te gaan heb ik, denk ik, een, een, een hele grote levensvraag gesteld. Hoe dat, hoe dat systemen op elkaar ingespeeld geraken. Dan heb ik bijvoorbeeld ook vastgesteld... Dat het, um, ...dat het een van de enigste dieren zijn... ...die verwittigt wanneer dat dag en nacht begint. Met andere woorden, hij heeft een signaalfunctie... Hmm. De kip heeft een signaalfunctie. En als je dat maatschappelijk trekt... Hè, dan zou je kunnen zeggen... als het slecht gaat met de kip... gaat het slecht met de mens. Maar je moet bijvoorbeeld u ook bewust zijn... dat heel veel ziektes... die de wereld getroffen hebben... Door, dikwijls door de kip gekomen zijn. Juist omdat de kip en de mens... zulke grote symbiose hebben met elkaar. Hè. Bijvoorbeeld de Spaanse griep kwam van de kip. Ja. Um. Alles wat jij bedenkt, doet, euh, euh, verzint, laat, zin, laat zien. Dat, dat vindt zijn weg uiteindelijk in, in installaties. Mm -hmm. Maar die hebben een, een, een veelvoudige vorm. Je bent niet zo'n soort kunstenaar die maakt alleen schilderijen. Nee, dat heeft talloze wegen vindt dat. Er staat nu een kooi dwars op het pad, wandelpad in mm -hmm. de arboretum. Maar het zijn soms ook foto's of tijdschriften. Of nou ja, wat voor soort dingen dan ook. Wat mij een van de dingen die mij treft is de schoonheid. Is eigenlijk, als je, die, je je fotografeert kippen zo. dat ik denk. dat is van een. van een schoonheid. dat, dat heb ik nog nooit gezien, snap je? Dat is heel wonderlijk. Oh, een, een... Het zijn mannequins, zijn het? Ja, dat zijn ze ook. Uh, ik, denk, ik, ik denk dat ik iets wil laten zien over identiteit. En. Um, als je het hele proces. wat ik bezig ben. wat eigenlijk een soort van kruisproces ja. is. Hè, ik ben begonnen. Um, in 1999, in het dorpje Watou, op de grens tussen België en Frankrijk... met het kruisen van een Franse kip met een Belgische kip. Waarvan ik eigenlijk zei, het resultaat ervan is een kunstwerk. Want in hetzelfde nest, bijvoorbeeld van tien kuikens... kom je niet hetzelfde tegen. Terwijl als je de Belgische, Mechelse koekoek zo kweken zou je in hetzelfde nest allemaal mechelse koekoeken hebben, maar in dit geval krijg je een diversiteit. En als je dat gaat beginnen te fotograferen en dat naast elkaar, dan ga je ook de schoonheid van de diversiteit ja, bij de, elkaar de zien. De verschillen naast elkaar. Je kijkt hier. al die verschillen. En nu ben ik zoveel jaren bezig, zeventien generaties kruisen. Uh, ik heb vandaag een tentoonstelling in Washington staan... waar dat ik meer dan 3000 portretten heb hangen... van al die kippen die geboren zijn. Die allemaal een eigen paspoort hebben. Die allemaal een eigen bloedlijn hebben. Die allemaal een, een, een, een eigen kenmerken dragen. Maar die allemaal naast elkaar staan. Er is er geen een dezelfde. Het is eigenlijk een samenleving naast een samenleving. En die schoonheid die is, die is onwaarschijnlijk. Dat is, dat is van een sterkte waarvan je zegt, hoe kan dit dat, dat, dat uit, uit al die bronnen altijd maar iets divers begint te genereren ik denk als we daarover nadenken dat, dat, dat, dat we echt toch met een, met een enorm respect moeten staan ten opzichte van de natuur en als ik over natuur praat dan praat ik ook over ons, want wij zijn wij zijn een onderdeel van de natuur. Wij staan niet buiten de natuur. Als wij ons buiten de natuur zetten, dan maken wij de natuur tot de vijand. Dus, dus die metafoor van die kip, dat gaat eigenlijk over ons. Hè? gaat niet over die kip. Zaluna, Lex Bolmeier. En u hoorde um, muziek van Jan Garberek, Noorse saxofonist. Meegenomen door mijn gast, Koen van Mechelen. Uh, beeldend kunstenaar die werkt met kippen. Um, is hij, is hij, is hij, zie, zie je die muziek van Jan Garberek ook in het teken van diversiteit, Koen? Hmm. Ik, uh, ik vind het zeer hybride. Wat, wat, wat, dat, wat hij dit doet. En, uh, Hybride is de, de, een beetje ja, de technische term... voor als dingen samen samen vloeien. Ja, hij, hij brengt uh, moderne stijlen... met klassieke stijlen. Uh, de puur klassieke mensen zullen misschien... daar, hmm. daar, daar niet he helemaal gelukkig mee zijn. Hmm. En, maar maar ik, heb dat, ik heb dat leren kennen... als ik was aan het rijden in de, in de Noorse fjorden. En... Uh, ik moet zeggen, toen, toen dat die muziek opstond... Toen, toen, toen voelde ik letterlijk uh, de, de, die hele natuur... en die, die, de wildheid van de natuur helemaal op mij ingaan. En op een bepaald moment stopte ik. En uh, ik ging kijken naar de papegaaienduikers... Die, die van de rotsen sprongen en die in de zee doken. En al, al eeuwen lang duiken die van beneden naar boven... En komen die terug en die vliegen juist tot onder het topje van de berg. En ik was aan het kijken en ik zag plots boven mij een aantal meeuwen doorgaan. En ik dacht in mijn eigen, als daar nu eens één papegaaienduiker hoger zou terugkomen dan het topje, dan net onder het topje van de berg... zou die misschien kunnen kennis maken met die meeuw. En als die kan maken met die meeuw... zou er misschien evolutie kunnen ontstaan. En dan zou er een andere vorm van kruising kunnen gemaakt worden. En, en deze muziek stimuleerde mij tot, het, tot dat denken. En ik denk dat dat de structuren soms zijn... Waar, waarop dat dingen breken en veranderen. En waarop dat uh, evoluties mogelijk zijn. Hmm. Zal je... Um... Misschien verbazen, maar in de krant staat een kip vandaag. Hmm. NRC Hansblad heeft echt een foto van een kip. Dat is niet ze hebben speciaal. Ja. Uh, echt echt een, een, een prachtig soort toeval. Hmm. Maar dat heeft een uh, politieke reden. Want uh, ik zal even een klein een, een, uh, uh, stukje voorlezen uit het stukje. Vanaf 2018 is het in Nederland verboden... om de snavels van kippen en kalkoenen in pluimveehouderijen af te knippen. Dat schreef staatssecretaris hmm. Sharon Dijksma gisteren in een brief van de Tweede Kamer. Dat afknippen gebeurt op dit moment bij zo'n 54 miljoen kippen en hanen... en 2 miljoen kalkoenen per jaar. En per 2015 al wordt het verwijderen van de sporen... een scherpe kleine klauw aan de achterkant van de poot... een deel van de, de achterste teen en de kammen bij een deel van de hanen verboden. Dit wetsvoorstel vervangt een eerder verbod op ingrepen... in de pluimveehouderij dat pas in 2021 zou ingaan. Dus nu drie jaar eerder. Wat vind jij daarvan? Ik vind het eigenlijk een goede zaak dat men dat, uh, dat, men dat verbiedt, want uh, het, is, het gaat niet alleen over, uh, over het leed dat men zou ja. plegen op het moment dat, dat die bek afge, afgesneden wordt. Maar het gaat eigenlijk om een veel grotere filosofie. Het gaat eigenlijk over plaats. Huh? Wanneer dat, uh, de, de bekken worden, worden gebrand of afgesneden... dat ze elkaar niet zouden bezeren... Omdat, uh, men vrij, omdat ze vrij kort op elkaar zitten. Dus ik denk, als we meer ruimte geven... Aan het, aan het dier is er, is er eigenlijk ook, ook meer leefruimte. En komt het alleen maar het product ten goede? En dat is een soort van, van, van bewustwording. Um, ik hoor daar ook het verhaal over het spoor. Ja. En um, ik wil het toch eventjes, uh, toch eventjes vertellen. Want ik heb uh, een aantal jaren geleden. heb ik een. Uh, stelde ik bij mij vast dat er, dat er een haan helemaal door de groep uitgestoten werd. En ik dacht, wat is er eigenlijk aan de hand? En ik ben gaan kijken en ik zag dat hij zijn spoor verloren was. En toen dacht ik, ja, wat, wat moet ik hier nu mee doen? Uh, als ik deze haan isoleer, dan kan ik hem redden maar dan leeft hij voor de rest van zijn leven in, iso in isolement dus ik dacht nee, ik ga er een project van maken, een kunstproject uh, waardoor dat ik die haan eigenlijk zijn spoor wil teruggeven zodanig dat hij zijn sociale context weer kan terugvinden uh, dus met uh, bevriende wetenschapper uh, uh, professor Vrieling uh, die een stomatoloog is en die uh, gespecialiseerd is in implantaten uh, heb ik aan hem gevraagd, kunnen we eigenlijk hier niks aan doen? En hij zegt, ja, we kunnen daar wel iets aan doen. Want ik kan via een, die nieuwe methode van implantaten een implantaat inbrengen in de, in, in, in de poot van de haan en zo een nieuw spoor zetten door een prothese aan te brengen. Ik zeg, ja, dat vind ik prima. Maar ik zou heel graag hebben dat het een gouden spoor wordt, omdat ik de filosofie hier rond veel sterker wil maken, namelijk dat je... Uh, van door een ingreep een dier dat geen sociale context niet meer heeft, dat je die tot iets koninklijks kunt maken. Hm? Eh, ik heb dat ook gedaan. We hebben, dat, we hebben die operatie in beeld gebracht en eigenlijk werd dat toen op een bepaald moment verkeerd begrepen door, uh, uh, door, door uh, dierenactivisten. Hm. Uh, die dachten dat ik het spoor afgezaagd had. Uh, ik werd daardoor veroordeeld. Je moest voor de rechter komen. Ja, ik moest voor de rechter komen. Maar ik dacht in mijn eigen, dit is een vrij simpel gegeven. Want ik heb nooit uh, die, ja. dat spoor afgezaagd. We hebben die inderdaad teruggegeven. Ik heb dus mijn pleidooi gehouden. Men was, uh, de activist was wel onder de indruk. Maar de rechter zei op dat moment, ja maar wacht even. Er zijn een aantal koninklijke besluiten. En een koninklijk besluit staat onder meer... dat je geen protheses mocht aanbrengen bij kippen. En daar stond ik. Ik bedoel, ik kon, ik kon niets meer zeggen... maar in een, in een soort moment van verlichting... <lacht> vroeg ik aan de rechter... Ik zeg, ja, maar wat is wel mogelijk? Toen zei hij, ja, ik zal het eventjes voorlezen. En hij zei onder meer, je maakt de bek afbranden... je maakt de vleugels afbranden... je maakt de kip doden. Waarop ik zei tegen de activist: ik zeg: wie heb je het liefst? De kunstenaar of de wet? En ik wil dit eigenlijk vertellen, waarom? Omdat ik denk dat een kunstenaar altijd commentaar geeft op de maatschappij. Hij geeft geen kritiek op de maatschappij. Dat is een andere vorm. De commentaar op de maatschappij wil zeggen... Je stelt, je stelt iets waardoor dat een discussie en een debat kan, kan gaan. Dus ik heb ook onmiddellijk met, uh, met de activist in, in, in, in gesprek gegaan. Ik heb gezegd, van, kijk, uh, ik ben helemaal zelfs niet kwaad dat je me veroordeelt, maar... Ik denk dat het nu de tijd is dat je kunt ingrijpen misschien in, in, in deze wet, Zodanig dat protheses wel mogelijk zijn. En natuurlijk zie ik het op een metaforisch niveau. Want als we dat doen met het leven en hoe dat we omgaan met het leven. Ja, dan doen we dat met alle leven. En ik denk dat we moeten durven kijken dat we de balans maken. Opnieuw, iedere keer, hoe dat we met leven omgaan. Alles gaat over kwaliteit. Ik denk dat we uh, klaar zijn om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Dat is een mooi verhaal. En je zie ziet daar, ja. zie daar in de krant... Uh... Maar het is, het is ook wel duidelijk dat, dat, dat de kip komt wel regelmatig in de krant. Omdat <lacht> de kip nu eenmaal het meest gedomesticeerde dier ja, ter wereld is. Zo er en, te. Maar je eh, had het al over de ziektes. We hebben daar die band mee. Uh, ja. Ik werk met een wetenschapper samen, bijvoorbeeld in Northampton, Olivier Hanot. Door het DNA van de kip ziet hij de migratie van de mens... Hij heeft bijvoorbeeld ontdekt dat de Chinezen veel eerder aan de Afrikaanse kusten waren met boten dan dat men ooit gedacht heeft. En onder andere zie je dat door de DNA van de kippen. Nou, ook dat nog eens een fascinerend aspect, Koen van Mechelen, van jouw werk. Dat zo wonderlijk is en zo rijk ook, dat de wetenschap notabene, en het, het, hmm. het is zo passend dat je nu staat met een werk in die arboretum, wat eigenlijk een domein was van de wetenschap. Die weliswaar heeft de Wageningen Universiteit dat afgestoten. Is er nu een stichting die het beheert, maar goed. De wetenschap is geïnteresseerd in jouw werk. Bijvoorbeeld met het, krui het kruisen van verschillende uh, kippenrassen. Waar je al 17 jaar mee bezig bent. Nou, 17 generaties. Zij, zijn, zij, zij kunnen uit jouw werk wetenschappelijke resultaten halen, lijkt het wel. Of ga ik, ga ik nu te ver? Nee. In mijn enthousiasme. Nee, nee. Het, het, het is wel zo. Het is, het is dus zo dat we... Uh, ik denk vijf jaar geleden zijn we, uh, zijn we gestart... om, uh, om eigenlijk alle kippen te gaan bloeden, zoals men dat heet. Dus het uh, uh, bloed afhalen om het genoom van iedere kip die er geboren is... binnen mijn project te gaan bekijken en te gaan kijken wat dat kruisen... wat dat nu oplevert. Hè? Of dat nu... Um, of men daar iets kan uit leren. En uh, ik ben dat beginnen te doen... met de Universiteit van, van Leuven. Uh, en wat voor mij het boeiende is... is dat onder meer... Jean-Jacques Cassiman... een van toch wereldvermaande... genetici... human... Uh, uh, mm -hmm. genetica. Dat, uh, dat hij hij mee aan die kar getrokken heeft en gefascineerd is om dat te doen. Uh, de faculteit Biologie is dan meegestapt, Bruno Goderus bijvoorbeeld. En een hele researchteam zijn gaan kijken wat er eigenlijk uh, nu aan de hand is in dat hele project. Omdat men denkt, ja, binnen die hele hybriditeit kunnen er dingen terug naar boven komen die vergeten geweest zijn. Uh, en ook die, de Universiteit van Nottingham, Olivier Anotte is speciaal afgekomen en heeft gezegd... ...ja, uh, we denken dat het, uh, uh, dat, dat het in de hybride zit... ...en niet meer, niet meer in die zuivere rassen. En ik was, helemaal, um, ik was eigenlijk helemaal verrast... ...toen we een, een, een interview hadden met de tijdschrift uh, Gentleman. En dat ging dus, het ging dus over die genetica. En men vroeg dus aan het onderzoeksteam... Wat heeft nu dat Cosmopolitan Chicken Project, heeft dat u iets geleerd tot nu toe? Want oh, dat is even, die naam hebben we nog niet eens nee, genoemd. Die hebben we nog niet genoemd, dat, dat is zo'n hele project waar, waar, waar dat het kruisen mee gaat. Iedere keer maar opnieuw. En waar dus ja. al die hybride uh, soorten ja. uit voorkomen. Allemaal en, meng, gemengde allemaal, vormen. Mengvormen. Meng en ze zeggen, ja. Dat, hij zegt, en ik verschot daarvan, want de wetenschapper is dikwijls heel voorzichtig. En hij zegt, ja, wij zijn inderdaad beginnen te gaan kijken naar alle hybriden nu. En we hebben onze onderzoeken nu daarop afgesteld. Omdat we denken dat we daar iets kunnen, kunnen in vinden. Omdat de cijfers natuurlijk... Er zijn een aantal cijfers naar boven gekomen... die praten over de immuniteit en over de fertiliteit. En die zijn stevig toegenomen als je bekijkt... Dat in het begin uh, de fertiliteit 30% was in, in, in het project wat ik begonnen ben. Hè, en dat dat nu naar 90% gaat. Dat is, dus is, als dat je zo omgaat met rassen, met ja. niet, niet het, het, het zuiverste vorm van het ras... maar ja. één ras probeert te kweken en te fokken... Ja. maar nee, juist lekker door elkaar heen laten lopen, dan worden ze sterker. Ja, maar dat is toch een mooi beeld voor de mens ook? Ja, dat, uh, dat, dat is. Uh, weet, weet je wat er eigenlijk van is? Dat is een biologische wetmatigheid eigenlijk. Hè? Um, uh, bevruchting komt altijd van buitenaf. Um, maar de, als je dat in een maatschappijbeeld gaat zien, bijvoorbeeld, als je, uh, als je specialisme neemt, hè? neem je specialisme. Dat is altijd goed voor een bepaalde periode. Maar wanneer dat, dat niet bevrucht wordt met een andere vorm van discipline... Hè, ...waarin dat iemand komt die, die, die dat eens even durft op zijn kop zetten... ...ja, dan, dan, dan, dan, dan sterft dat eigenlijk. Hè. Dan, dan sterft dat speciaal. in In isolement eigenlijk. Ja, in isolement dan... dan, dan. Ja. En het is daarom ook uh, een, een, een maatschappij. En als je een perpetuum mobile zou nemen in een maatschappij, dan is dat iedere keer: gaat dat, gaat dat van, van, van een punt, waait dat uit naar breedte, van breedte gaat dat terug naar een punt, enzovoort. Dat is, ja. dat is het spiegelen van de driehoek. En uh, ik, zie dat, ik, zie dat al, ik, ik zie dat zo. Ik zie die, die hele beweging, zie ik zo. Er zijn altijd rustmomenten nodig, dat weet ik ook wel. Waarin dat je een soort van uh, stabilisatie moet vinden. Ja. Maar dan, plots, moet je, dat, moet je dat durven omdraaien. Dat is hoe mm. dat evolutie werkt. Nog één ding, ik wil eh, eh, nog, nog, nog één ding. Hoor mm. mij Alsof het ergens ophoudt. Um, ook dit gesprek niet, denk ik. Maar ook zeker jouw denken en maken niet. Die tentoonstelling wil vragen oproepen over authenticiteit, maar ook over manipulatie. Mm. En dat is denk ik een van de belangrijkste discussies... die we ook moeten voeren. Al gaat het alleen maar over de genetische manipulatie van ons voedsel. Mm -hmm. Er zijn mensen die zeggen, dat kan helpen... om uh, het, het, het hongerprobleem in de wereld op te lossen. Mm -hmm. Dan ben je toch gek als je dat niet doet, bijvoorbeeld. Ben je daar, ben je daar heel erg a priori tegen? Tegen bijvoorbeeld zoiets als genetische manipulatie... Nee, je, je, moet, je moet Je hebt daar verschillende sporen in natuurlijk waar, te, waar, ik, waar ik een schrik van heb is onvruchtbaarheid Ik bedoel daarmee Wanneer dat iets zodanig gemanipuleerd wordt Zodanig dat het niet meer vruchtbaar is En de, de onvruchtbaarheid uh, is, is onleefbaar uh, en ik denk dat dat een grote vraagstelling is. Um, wanneer, wanneer ontstaat onvruchtbaarheid? Wanneer ontstaat onvruchtbaarheid? Als onvruchtbaarheid ontstaat door het manipuleren van, de, van, van, mm. van zaken... Dan, moet, dan moeten we daarvoor oppassen. Hè? Want uh, da, dan verliest men. Maar bijvoorbeeld... Uh, ik zie bijvoorbeeld niet zo gek veel in, in, in reproductief klonen. Bijvoorbeeld, maar de, het therapeutisch kloon is weer van een hele andere orde. He? Dus we moeten, we, moeten, uh, we moeten kritisch denken. We moeten iedere keer de vragen durven stellen... zoals ze gesteld moeten worden. En vooral gemenen is een, is een, heel, is een hele moeilijke zaak. Maar uh, ja, de honger uit de wereld krijgen... Ik denk de honger uit de wereld krijgen... is toch een vorm van hoge fertilisatie. Ik denk dat je toch... Dan heb je vruchtbaarheid nodig. Ik denk ja. dat je vruchtbaarheid nodig hebt... om de honger uit de wereld te krijgen. Ja. Ja, heel goed. Gekke dat de kunstenaar ook altijd manipuleert. Ja, de, maar de kunstenaar muteert. En hij muteert op de manipulatie. Maar eerlijk gezegd zitten we toch allemaal in dezelfde val. Van het moment dat de domesticatie begonnen is. Ja. He, van het moment dat het leven zich vermenigvuldigd heeft zoeken wij een vorm van overleven. En in die vorm van overleven zitten we allemaal op dezelfde boot. En ik denk dat er altijd een bepaalde... Um, niet iedereen heeft de keuze. Want ik wil niet algemeen zeggen dat alles en iedereen keuze neemt. Maar, maar als je de, de horizontale lijn neemt, dan neem je de weg van de consumptie. En de weg van de consumptie die vertaalt zich op die, op, op die lijn. Maar als je de weg neemt van daaruit te gaan en je wilt muteren... dan zit je weer op een volgende lijn. En op die volgende lijn heb je weer de keuze. Bevruchting komt altijd van buiten. Um, wat fijn dat je hier was. Dank je wel. Het was voor mij een plezier. Dank je wel. Ik wens je veel succes bij je volgende reizen. Koen van Mechelen, laten we erover doorpraten. Straks na 1. 0800 over authenticiteit en het hybride als ideaal. Tot zometeen na de spinnen.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 Aflevering 51. Een levensverzekering. Hier uh. uh. is het gewicht. Hè. Kom op, nog twee uh. reps. Je kan het. Ja, is er nog eentje. Kom, kom, kom, kom, kom, kom. Ja. Nou, zie je een nieuw persoonlijk record? Hoeveel heb ik het beleid oh, Kijk nou. Bezoek. 120 kilo. Drie reps. Dat gaat ten koste van je snelheid, zoveel gewicht. Het ziet jij naar nou de zaken, jongen. Ik heb hier mijn eigen schema's en dat bevalt prima. Nou, kom op. Nog één setje om het af te leren. Dit kan het, Kom on. Sherman betaalde een zware tol voor zijn rol als informant. Hoe zwaar wist ik maar half. Dat Armin zijn pupil had ingepand, blijkt achteraf een van zijn kleinste problemen te zijn geweest. Het enige waar ik me voor interesseerde, was te koken. Ik wilde dat Sherman zijn dubbelspel voortzette, zodat ik de directie kon oppakken. Niet voor handel in hash, maar voor hardruks. Sherman, jongen. Ik had gelijk. Die Nora is een echte winnaar. Waarom moest ik komen? Ik wil nog een testrun doen. Volgende week. Nog een testrun? Wat ging er dan mis de vorige keer? Niks. Hoe zit het met die Jugo? Dat is opgelost. Opgelost? De Jugo's zijn net plakband. Kom er niet zomaar vanaf. Ik heb het opgelost. En toch wil ik nog een test runnen. Misschien nog een lijn. Ik snap het niet. Die Hugo is geen probleem. Niet meer. Bij die grote klapper zijn mensen betrokken... die niet erg makkelijk reageren op teleurstellingen. Hé, hey, volgende week lukt dat? Ja, ik het de problemen. Laat even weten wanneer het precies binnenkomt. zet ik er extra bewaking op. Het trekt alleen maar aandacht. Ach, maar je ziet ze niet eens. Alleen als het fout gaat. Nou, je hebt echt een obsessie met fout gaan vandaag, hè? Hoeveel kook komt er dit keer mee? Weet ik nog niet. Het was wel wat veel de vorige keer. Veel meer dan maar afgesproken. Weet jij wat wij hebben afgesproken? Jij de container, ik wat erin zit. Punt. Test, test, 1, 2, is dit goed te horen? Test, test, 1, 2, is dit goed te horen? Mijn naam is William Trompenberg. Ik heb in een eerdere tape al beschreven hoe ik zijn geld heb... hoe ik het geld van Armin Oost heb witgewassen via een reeks van brievenbusmaatschappijen in het buitenland. Ik zal nu een overzicht geven van het vastgoed dat in Nederland is verworven door Arnhem Oost... ...middels deze maatschappijen. In het centrum gaat het om panden aan de raamgracht... ...nummers 7, 9, 11, 13 en 15. Weer een testrun. Zo. Twee keer testen. Ik vind het wat overdreven. Hij speculeerde ook al over een derde keer. Jij weet dat het ongemoeid doorkomt. Hij niet. Heb je nog last van die Jugo? Nee, hoezo? Waarom vraag je dat? Gewoon. Ik dacht dat het misschien iets mee te maken had. Met de voorzichtigheid van Armin. Hij is eerder bang voor de mensen met wie hij samenwerkt. Zei hij dat? Uh -huh shit, man. Yes, yes, yes. Doe even normaal, man. Arme is een grote jongen, hè. Voor wie kan die nou bang zijn? De grootste. De directie. Kan ik verder nog iets betekenen? Koffie? Thee? Nee, is goed zo. Het gaat om een depot. Deze envelop. Ja, ik moet zien wat erin zit. Is dat een bezwaar? Nee, nee. Ik zie uh, drie cassettebandjes en twee aparte documenten. Correct. En wat moet ik vastleggen omtrent dit depot? Ja, in geval van mijn dood wil ik dat deze envelop met inhoud... Ja. ter hand wordt gesteld aan Wietse Hofstra... Oké. Okay. Politieman verbonden aan het RGM, het rechercheteam georganiseerde misdaad. En doorgaan. Doorgaan. Nog vijf seconden. Vijf. Vier. Drie. Twee. 1. Stop maar. De kooiëren, Guilio. De handdoeken zijn op. Sorry, baas. De was staat nog achter de bar. Wat is dit? Van de rechtbank zat vanochtend in de brievenbus. Hierbij wordt gedagvaard Sherman Cordelia en Jacques de Cogno! Je hebt de brief gekregen, Sherman. Le Ik wil alleen praten met mijn advocaat. Waar is het voor nodig, Lea? Ik ben daar nu, dus als je wil, het adres staat op het papier. Lea, le waar waarom doe je dit? Tot straks, Sherman. Niet op, niet. Kogjoen. Meneer Cordelia, neem Wat stuur je me voor brief, Mariko? U moet eerst kalmeren. Schreeuwen helpt niks. Wat lul je nou over een scheiding? Hè? Ik weet voor domme nergens van. Hey, meneer Cordelia, uw vrouw is hier. U kunt binnenkomen als u zich weet te gedragen. Lea, Lea, ik, ik ga niet scheiden. Echt niet. Waar, waarom doe je dit? Sherman, Sherman, ga zitten. Ik doe alles voor je. Lea, Lea ik hou van jou. Ik, ja? Dat weet ik. Meneer Cordelia, gaat u zitten. Hou je bek! Nee, sorry, sorry, sorry Lea. Ga, gaat u zitten, praten. meneer. Schermen. We gaan naar huis en... Sherman. Ik ga bij je weg. Da gaat u zitten, meneer. Het spijt me, Schermen. Ik kan me voorstellen dat ik je overval. Maar Lea, dat verandert je... niets. Je staat onder de douche, je ontspant, alle problemen glijden van je af. Je hebt geen flauw idee. De wereld bestaat uit niets anders dan warm water. Er is oneenigheid ontstaan tussen het Amsterdamse korps van politie en het RGM. Het was voor de in de Tweede Kamer aanleiding... om aan te dringen op een onderzoek naar de reden van die oneenigheid. De geruchten over de oorzaak zijn onrustend en dat alleen al is voldoende aanleiding... Enquête. Kut, kut, kut. Ik kan het niet bewijzen. Maar tot op de dag van vandaag ben ik ervan overtuigd... dat alles anders had kunnen lopen als de politiek zich er niet mee had bemoeid. Met Cor? zie je? We krijgen de politiek op ons dak. Wat? Ik hoor het net op de radio. Shit. Waren we net van dat soortje Amsterdamers af of krijgen we dit gezeik weer over ons heen? Zou ik mevrouw misschien onder vier ogen kunnen spreken? Uh, u dient zich wel te gedragen. U bent in ons kantoor. Ja, ja, dat beloof ik. Echt. Goed. Uh, mevrouw? Bij het minste vermoeden van onraad kom ik binnen. Ja, het is wel goed. Dushi, wat moet ik doen? Sherman. Ik wil je niet kwijt. Ik Sherman. wil Samantha niet kwijt. Ik doe alles wat je zegt dat ik moet doen. Sherman, het doet me zo'n pijn en je bent mijn grote liefde, maar... Het hoeft geen pijn te doen, Dushi. Blijf bij me, alsjeblieft. Ik, ik, ik hou van jou. Ik ben de moeder van je kind... Maar je hebt me niet in vertrouwen genomen. En dat... Lea, ik durfde het niet. Ik heb een fout gemaakt. Ik geef toe. Maar ik zal het goed maken. We kunnen naar Curaçao gaan en daar opnieuw beginnen. Of, of, of naar Venezuela. Nee, nee, nee, dit gaat niet meer. Ik wil niet dat je bij mij of Samantha bent. <laughs> Wat bedoel je, niet bij Samantha? Ja, je gaat om met gevaarlijke mensen. Ik wil niet dat Samantha risico loopt. Wat voor risico dan ook. Wil je me mijn dochter afpakken? Jij dealt. Je gaat om met hoeren en criminelen. Je hebt wapens in huis gehaald. In ons huis. Ik heb je... Ik heb je uitgelegd waarom. Ik werk voor de politie. We moeten het hebben over de voorwaarden. Die man kon zingen. Er hebben geen microfoons nodig. Niks. Hoe groot de zaal ook was, als die man zich wilde laten horen... <lacht> Armin. Oh, Ik uh, moet jou even spreken. Wat krijgen we nou? De heer van Tromp tot Trompenberg. Sta je hier op mij te wachten? Uh, privé. Onder vier ogen. Waarom heb je niet aangebeld? Mensen kunnen de verkeerde ideeën krijgen als je hier rondhangt. Kunnen we even naar binnen? Ja, is goed, hoor. Iva, wacht jij even hier? Nou, wat heb je voor privézaken met mij, Willem Bill? Jij wilde het toch altijd zakelijk houden? Uh, dit is zakelijk. Oh? Maar het blijft tussen ons, wat mij betreft. Ik heb een uh, levensverzekering afgesloten. Alsjeblieft. Een bandje? Ga je ook zingen? Ja. Mijn naam is William Trompenberg. Ik heb in een eerdere tape al beschreven hoe ik zijn geld heb... Hoe ik het geld van Armin Oost heb wit gewassen... via een reeks van brievenbusmaatschappijen in het buitenland. Ik zal nu een overzicht geven van het vastgoed... dat in Nederland is verworven door Armin Oost middels de... Begrijp ik het nou goed? Wil jij mij onder druk zetten? Wie kaatst... nou, Kaatsen... Kaatsen. Nou, noem je een sport? Wat heb ik gedaan dan? Joop Aertsen. In de waterleidingduinen. Joop was zo weerloos als een konijntje. Ik niet. Als je mij aanpakt, ga je zelf ook. Neem maar mee dat bandje. Ik ben geen bedreiging voor jou. Misschien dat ik je op zijn tijd eens een keertje sla. Corrigerend dik. Maar als het moet, rij ik je persoonlijk naar het ziekenhuis en regel ik de beste doktoren voor je. En weet jij waarom? Ik krijg iedere maand een ton van jou. U hoorde onder meer... Sanne den Hartog, Remy Sambo en Hanna van Lunteren. Regie... Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario... Henk Apotheker. Bezoek de website